Ja, de Inburger King. Afgelopen zaterdag werd in Berlijn de Pri-Europa uitgereikt... voor de beste radiodocumentaire van het jaar. De Inburger King greep naast de prijzen... na een zinderende finale... waarin de internationale jury uiterst verdeeld bleek. Sportief als wij zijn hebben we besloten om vandaag de Noorse winnaar uit te zenden. Dat Boa Tabirus, het werk van de duivel. In deze bloedstollende documentaire wordt de zangeres Marie Boyne gevolgd. Ze groeide op te midden van de Sami, het vergeten trollenvolk van de Noordkaap, omringd door vijandige lappen. Jarenlang werd dit bloedige conflict verzwegen door de internationale gemeenschap. Dankzij de protestliederen van Marie Boyne, aanvankelijk gezongen in het Trolls en later zelfs in het Laps, de taal van de vijand, werd een doorbraak geforceerd. Terwijl de trollenkwestie vervolgens alle aandacht kreeg, geraakte Marie Boyne steeds meer in de vergetelheid. Birker Amoetsum, de maker van Het werk van de duivel, spoorde haar op in Parijs waar ze ernstig verzwakt door drugs en alcohol optrad in duistere nachtclubs. Aan Ammoetsen vertelde ze haar verschrikkelijke geheim... dat ze al die jaren angstvallig bij zich had gedragen. Samen reisden ze vervolgens terug naar de Noordkaap. Een barre reis die ontaarde in een zenuwslopende apotheose. Luistert naar de beste radiodocumentaire van de wereld... Bewerkt door het Inburger King Team en Huivert. De Inburger King slaat terug. <tie> Domendag, ja, dat was liksom altijd. het gebeurde altijd op donderdag. Dan kunnen we maar klemmen en man waar je natuurlijk nerven. Dan wisten we dat de lappen op trollenjacht gingen. Dan wisten we dat. Wie dat uh, Op donderdag. En verscholen we ons in de huizen en blendeerden we. De ramen. Zo ging dat. Keino Lang vrijdag doet u naar tre. Keutokijno. Zijn Goede vrijdag 2003. Full Laat op de avond. Volle maan. Sneescooters jagen langs de van winter. jagen over de ijzige tundra. En dan voor je uitkant van een Het jachtseizoen op de Trollen is geopend. Som op genom Overal sporen van destructie, dood en verderfenis. Het bloed in de aderen. Als ik terugdenk aan die vreselijke pogons Natuurlijk zagen we er anders uit dan de lappen De lappen zijn ook niet groot Gemiddeld halen ze net anderhalve meter Maar goed, als je naar mij kijkt Ik haal net één meter Nog langer, nog altijd langer Dan een pigmee, maar toch Ze konden ons herkennen aan onze rode neuzen Vreemd genoeg Woonde er bij ons in het dorp een Joodse kruidenier. Meneer Glansbeelden. En die lieten ze met rust. Maar ja, die was dan ook 1,80 meter 80. We vonden altijd. dat. Bibelen. Ze brieven zich altijd weer op de Bijbel. Volgens hun waren wij de trollen verantwoordelijk voor de zondeval. en voor de verdrijving uit het paradijs. Bijbels op donderdag. Maar ik zag pas. toch eerst, voor het eerst een appel. Toen ik 16 was, tijdens een bezoekje aan een grote stad. Vier dagen reizen per Arleslee. Marie Boyne, Marie Boyne zit met haar benen gespreid op een rendiervel. Vlammen uit, uit het keurtroog, berkenhout. Ja, het is gezellig. Jeetje, ik krijg kriebels van het ja, berkenhout. En, uh, de trollen voeren een rituele winterdans uit. Je had de bokst op met samisk bakrun. Ik herinner me samisk dat mijn. Mijn verreelde snack altijd samisk. Aanvankelijk wist je het niet dat je een sami was. De ellende begon pas op de middelbare school. Aan de overkant van de toendra. We gebruikten een ander soort skis. De lappen scholden ons uit. Als we voorbij zuisden. Vieze tolen. Door onze oorwarmers van rendieren uit hoorden we dat gelukkig niet. Een eeuwenoude haat. Die terugging naar de Bijbel. Naar het uitverkoren volk. Van de lappen. Die 40 jaar in ballingschap leefde. Op Groenland keken we altijd verwachtingsvol naar de overkant. Waar de sneeuw altijd witter was. Waarom wij, die vreedzame Sami's, die nog nooit een ander volk kwaad hebben gedaan. Toen wist ik dat mijn muziek mijn wapen zou worden. Mijn wapen voor de vrede. Ze weten dat jij ja, had zo meer uh, verrakt. Wat moet zo. je nou als troll met een lengte van nog geen één meter? Niks toch? met 569. Het vluchtnummer SK 569 van Oslo naar Parijs vertegenwoordigt een duistere joodse getallenmystiek uit de middeleeuwen. <macht> Fundamentalisten. Niet alle lappen zijn fundamentalisten. zo weet jij. Op de eiland woonde woonde meneer. Leest Die heeft nog zelfs zes trollen in de onderduik gehad. Een heel gezin met zes kinderen een drie jaar lang in het groot steenkastje. We hadden als we hadden je aldre een plaatspeler of een tv. Maar we hadden radio, Toen ze na de derde Noord-Kaap oorlog terugkeerden naar huis bleek alles gestolen te zijn. De radio, de platenspeler, alles. Zonnad nodig was borte zo. Maar misschien sprak de radio nog vol Ah ja. Ooh. Ja, misschien muis, moeten we ik even war, stoppen war, met opnemen. Want ik word misselijk van al die de vreselijke de herinneringen. De meeste lappen haat ons. Oh, oh en afhankelijk war, verwoord ik onze vrijheidstrijd met mijn mondjesmaat in mijn liederen. Zo. Maar later schooit het de protest de aan en werd mijn kritiek oh, we had pinta, so -fint. bijtende. En oh. zo oh. So komt die. hem. Ach ja, zo ging het maar door. Laat ook farming nou. Ik kom er ook niets aan doen. Ik heb train, mijn vindt doe mijn best. Oh, ik scherp maar zo. Daar zit alles in. Altime een enorm rest sentimenten. Het is een enorm restremen. Varm schullen komen, spark in deuren als je het. Kom. Onze vader die in de helmen zijn, kom naar me toe. En vergeef onze schulden zou zijn ook de lappen de schulden vergeven? Maar toch zo dat jij als ik het goed bekijk? Waren wij als trollen en niet zo slecht vanaf gekomen? Kan kon kwarsensnijder ladingen drijven voor dat En de truffels zochten we ook altijd in de bos tussen de konijnen. Ik werd mee op schoolconcerten. Maar uiteindelijk heb ik een concert gegeven. Op school. Voor de tollen en de lappen. Voor, uh, ik heb uh, er een melodie? Ik heb er een liedje over gemaakt, een melodie. Is er er wat over mijn vader en andere men Voor haar, soms ja, elskap en iedereen. ik kom mee. En het gaat als, als volgt: 13, 14 of nee, zo. Hé, zo'n tolken. Als daar hadden we werd zo mee, zo'n domme dag. Bel je hoe ga ik zie, ble... donderdag. Doe het dan? Vliegt dan enorm angst voor altijd. Doe het dan? En vliegt dan zonder angst? Paris. Non team, club New Morning. Parijs, daar woont het overgrote merendeel van het trollende diaspora. Hein? Hein, ze ontmoeten elkaar iedere vrijdag in hun verenigingsgebouw New Morning. Ik wilde weten, aan welke uur het concert dit soir? A 21 uur, oké, aan 9 uur, aan 9 uur. En wanneer ze de deuren openen? ze de porten openen? A 8 uur. Oké, 8 uur. Ik bon, vluchtte voilà, c'est renseignement pris. Merci. Oké, okay, à plus tard. Ik is naar Oslo snel 90 talen. Waar ik al snel terecht kwam, de Ik heb ja, hele Redtool. hele leven met in En mijn hele leven. So heb ik daar gewoond... Waar ik mijn accent ben kwijtgeraakt. Maar voor de Het <kijnt> ja, ja, ja, ja, bleef natuurlijk ...herkenbaar door mijn lengte. <laughs> die een 90 centimeter. Had je daar een snackbar? Nee, dat, dat was een enorme tegenvaller. Geen snackbar dus. Maar gelukkig had ik van mijn moeder nog wat gedroogd polvosvlees meegekregen. Daar zitten we allemaal. Senn. Ook. Okay. Een littegrond. Ieder het zijne, placht mijn overgrootmoeder te zeggen. In Frankrijk kon ik me eindelijk ontplooien. <laughs> te meer omdat er natuurlijk ook veel kleine mensen wonen. Denk maar aan de Congo-pyrmeeën. ...rond... Uh... ...kaar een oor, waar ja, ja, ze rondhangen. <laughs> Ik Cette interview sera diffusée dans l'émission Trax sur Arte le vendredi soir, le magazine culturel. In de in Parijs. Wiki, um, Twee uur voor context. het eerste trollen in Parijs werd onze heldin geïnterviewd door de Franse televisie It was not always obvious for you to um to sing I think in your in your family it was not like something that was okay with your with your father and uh... we were uh, my parents were always singing but Mijn the ouders zongen eerst in het circus en mm -hmm. later mm -hmm. zongen ze voor christenen Ja, je minne zus knalle mee. op itse samen met onze ik leerde zingen dat in het, het bedehuis zondag. iedere zondag kwamen we samen. het, het was een soort hangplek. Een, een katholieke openluchtbijeenkomst. en een. maar we waren rest. doodsbang dat de likades langs zouden komen. en gearresteerd zouden worden. Bidde, die, zingen door die gevreesde geheime politie die ooit was opgericht door de Til kiesling. Kom We deden die ons voor als transseksuele Sjamannen. maar dat trapten ze niet in. Um, ze waren zo vreed. En wel. de Die kon dansen. Ja. <laughs> en als we een goede bij waren um, moesten we dansen. dansen? Dans voor o, ons, tollenswein. Dans voor o, ons. Het was zo vernederend. Oh, de tenno som jij domme uh, ik met blauwe begon. Altijd Als Ik als nakomende andere som ook al die delicten gepleegd cremmen, hebben. dat werd ook mijn jesus, probleem. Het was het hoogtepunt. Ik was troll, vrouw en zwaar verslaafd. Oh, en het was wel onder alta onder alta kampen. Ik heb nog enige tijd een paramilitaire opleiding genoten in het Alta Campus. Spur mijzelf, wat is er soms gebeurd? Waar destijds de, de Inimek-beweging is opgericht. Voor het ik met barn We begonnen met kleine aanslagen. Wat hadden eigenlijk soms voreig jaar? Bijvoorbeeld op een netsfarm. Oh ja, ik heb er lastig een intervorm. Ach ja, dat waren een van de weinige dingen waarmee een mij echt kan raken tot in zijn ziel. de scholen hadden vormen, handen te te de Samisch. Iedereen deed dat, We waren er allemaal mee o, bezig. En in die tijd schreef Wat ik, ik In het trolls. tekst, Het liedje. Toen tjil ik schreef liedje. Toen maakte Working-class hero. Working hero. Toen heeft John het nog een hit ik het liedje. Toen maakte ik het liedje. Toen maakte zingen eens een stukje. Kom allen en kom naar het trollenparadijs. Ik was nog maar een kind, verstoten uit dit paradijs. Hé, hey, trollen, verenig u. Wij treuren op de Noorse Tundra. Ja, trollen, jij alla, jij de jij alla, jij alla, jij jij een troll van een troll. Kom en nam, letjinia schooli in sani goda Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Koe wat de sapmiele heet. Na ach koe wat sapmiele heet. vuur en de sap, miele, hei, horror? Kan dat vuur Gods Godzilla wat hoog? Het gaat nog Jezus, waar heb je dat hout vandaan? Het fikt als een kutter. Ja, maar waarom stink jij zo'n vis? Aha. Weet je, soms word ik zo scheidsiek. Altijd maar zingen over die trollen. I'm a little girl, I'm a little girl, I'm a little girl, I'm a little girl, I'm a little girl, I'm Naar de trollen trekken voort. Hoi hemel. Onder een heldere hemel. M mijn heere God, wat kreeg ik trek en frikandellen. Ja. ja. Al dat commentaar op mijn vredesliedjes die ik schreef over lappen en trollen. De deel, tot drie keer toe horen, werd mijn arislee in de fik gestoken. Gula, gula. Uh, gula, gula. Gula. Is dat niet Turks voor tot ziens? ja, haar mijn Ja, maar je, je spreekt het niet goed uit. Want trols en labs zijn verwant. En de aan het Turks. Ik was op vakantie in Mallorca en ik had er verdomme weinig aan. En bovendien maakte die Turken op Mallorca voortdurend grappen over mijn lengte. Eén keer ben ik meegegaan met zo'n Turk. Het leek wel zo'n gammele profeet. Maar na de afloop zei hij in mijn oor... Kula kula. Kula kula. Lamotu E E Liomri ste E voor deze documentaire is het nu beter dat we dat het plot toewerken. De titel is toch Bewaterbirus, Werk van de Duivel. Zo wordt mijn werk genoemd door de lappen. Het werk van de duivel. En in spotprenten wordt afgeschilderd met hoornjes op mijn hoofd. Maar... Ik ben, ik ben gewoon een lieve troll. Ik zal nooit iemand kwaad doen. Behalve die lappen natuurlijk bij de Argentine. Maar nee, echt. Ik doe geen vlieg kwaad. Och, wat ben ik toch een schatje. Ik hou zo van mezelf. Paris, de verjasclub New Morning. Luidcheck. Volksom is hastte voorbij. Kast de voet gebleken met deuren, soms de open. Parijs. We staan weer voor New Morning, de Trollenclub. De spanning is te snijden. Een onbekend aantal gewapende lappen heeft zich in het publiek gemengd. handelen. Ik moest gaan handelen. Op plotselinge zo plotseling met mijn leven valt angstspökelse. En gesta angst trodde op mij och. Moest ik daarvoor hare guttu rejs over hele verdena stål. De hele wereld voor over rejs. Slutter En ik heb toen nog in een interview gezegd. Drukken of flippen met, oké, jij je persoon, jij. Dat ik bij operatief. Stuur van majoren interieurs uit het hart te maken. Wilde laten behandelen. Oost om te beginnen. En alles, Door een lusje. Een beenverlenging. beenverlenging. En een schedel. Neuscorrectie. Voor mij was dat. En voor mij was dat de reden. Om dat ik. Ik ben het controle te lijken. Een ding waar je nodig was. En al die imbussine troen die al mijn platen kochten. En zo nu en dan presenteren. Nee, en alle andere situaties worden maar te dit napt. Dan denk ik, wat is er met dat geld gebeurd? Sommige mensen komen de hotelreception. En de receptioniste van het hotel die zei ook, hey, wie ben jij? Ja, ja, Mary Boy. Is dat onze Mary Boy? doe je Mary Hey, doe je Mary Boy? Dat ben je veranderd. Paris. Vous devez quelque chose pour le mal à gorge. Haribo pour coûte Prozac. Vous avez du mal à avaler, vous voulez des pastilles ou des pastilles, pastille, ouais. Des pastilles Euh ça doule Parlez quoi Espagnol Oh non, anglais. English. English. Yeah. So you hurt, well, are you hurt when you you swallow No, it's just for dry. Just dry. Yeah. You want the natural pastilles Yeah, the natural. Yeah. We have a mint. Mint without sugar. Okay. In het begin zat al wat angst lood in mijn benen Ik had angst om te lopen Maar voor het eerst Ging ik na mijn operatie terug Naar het beloofde land Mijn eigen fantastische slapland Oorverdovend geluid kreeg ik als applaus voor mijn terugkomst Waarom dan? Het is mijn Dat is mijn land. Ook voor mij. Zo het Ik zie eruit als een. een opening daardoor. Ook al was er een opening dat ik me had laten verbouwen. Ik wilde één zijn. Ik wilde één zijn. het angst. Ik, ik hield van ze, ook al had ik angst. ook Kom. Komt er nog licht aan het oh, ja. einde van de tunnel, dacht ik? Oh, zo. Oh artiest. Ik voelde me een artiest, maar ook een verrader. Keutokeno. langs slacht We zijn weer terug in Keutokeno. U weet wel, de pittoreske lappernederzetting uit het begin. Fulmanen. En u raadt het al. Het is potjandorie, alweer volle maan. The <sad> man <singing> Ja, wat de Er waren razende huskyhonden. De trollen scholden we uit voor missionaris van de lappenzaak. Heelingen. Ook heb ik nog die heel Bij de, de Bhagwan gezeten. In Puna, in India. D healing. En ontmoeten daar ook nog een Nederlander. Hoe heette die ook weer? Marianne. Uh... Uh, Ramses. Hij uh, was net van de drank af. En we zongen samen nog een, een raar lied, een Nederlands lied. Iets met, met huilen en, en bidden. En bewonderen. Ik moet er nog een cassette van hebben, ik weet niet meer waar ik hem heb gelaten. Barnesonger, ojojker, onder anderen. Is aan de schaiket, is aan de beek. Ik er een heleboel mensen zijn, die zijn niet, die zijn niet, die zijn man var zijn niet, die zijn niet, die zijn niet, die zijn niet, die zijn er die die zijn op, die zijn niet. Dus heb het Dus later, ik heb het gevoel er een een mij mijn en dat. doet het extra. Kompliceert om het te misden. Paris, new morning. U raadt het al. We zijn weer in Parijs. Een nieuwe dag is aangebroken. Halmert. Het is nu halve maan. Toe spotless voor Marie Boyne. Ik lig naast Marie Boyne. Ze deed het niet slecht voor een trol, ze is naakt. Op een paar bruine schoenen na. Ik heb toen een enorme scène gemaakt in mijn warm. motel. Ik stond er in mijn oh, nakie. Dus ik had overal zon. vette crème op mijn vel en begon lekker okay. te zingen. Ik zong mijn hits. Ik trek mijn Toch pa niet af meer af en haal je tong uit mijn lofbeuk. Uit de tong. En ik zei ook: Vries, stik maar in je Bijbel met je stomme klootkop. Of hoe zeg je dat? Oh, oh, oh. Een kip zonder kop, een kip zonder kop, een kip zonder kop, ik ken een kip zonder kop. Bol, heeft uit mijn deur Mooi, het verhaal van de kip zonder kop is uit. Het trieste en aangrijpende verhaal van Marie Boyne. Ze verblijft momenteel in een inrichting in Lapland, op de gesloten afdeling. Ze denkt dat ze een fazant is. De lappen laten haar nu in ieder geval met rust. Voor haar eigen trollen is ze dood. Dat krijg je ervan, als je de kerk en je familie inrelt voor duivelse muziek, smerige seks en levensgevaarlijke drugs. Arme Marie Boyne. Had ze maar geluisterd naar de straatzangers. Dan was het allemaal heel anders verlopen. Bellen, ja, het ja, stoort ja, als -ja. een gek. Door de apparatuur. Weg. Hé, oh, hey, weg met de ding. Ja, uh, ja, ja, ja. En dat was een uh, mooi programma. Dat ging uh, over de Noorse trollen op de hooglanden. Ja, is mooi, die trollencultuur, en daar weten wij we weinig van, hè, die trollen. Ja. En, en dat zo'n vrouwtje die dan helemaal geestelijk is doorgedraaid en dan heel raar gaat zingen en denkt dat het mooi is. En iedereen daar dan denkt, mooi wat is dat mooi, maar het, is gewoon, het blijft schoentje. Maar ik vind het toch heel mooi dat wij deze geheimzinnige trollencultuur hebben kunnen openbaren voor de Nederlandse luisteraar. Ja, want het het, het kader blijkt... van de inburgerking. Ja, want dat blijkt, dit, wat u gehoord heeft, dat waren een soort hersenspinsel van, van, van een Mary Boyd of zo. Die dan een verhaal heeft verteld. Mary wat, Poppins toch? Wat al, ja, wat al heel oud is en heel bekend. En dan zet je die muziek onder. En als je dan met zo'n cd'tjes die Willem ook in zijn kast heeft gezien staan... Dan, dan kan je gewoon een programma maken dat wint. En dat blijkt. Ja, te werken. je Europa. is een sentiment. En mag het werken. Op een belastingcentrum. Hoeveel belastingcentrum kost het allemaal? Ja. Jij hebt te huilen bij deze documentaire. Ja, kijk. Je ja, bent van dezelfde leeftijd als die Mary Boyne, hè? Leeftijdsgenoten, ja, precies. Ja, pinkt een draadje weg. Maar wat er ervan van het programma, Willem? Van wat wij hebben gemaakt vind ik ja? apart. Het is eigenlijk beter dan het origineel. Ja, toch? Ik vind het apart. Het is ja, lotten, ik vind het ook goed trollen. dat we het helemaal hebben omgegooid. Dat het begin het einde is het einde is het, ja. het begin. Dat niemand erdoor ja, doorheeft heel goed. van de luisteraars. Je mobiele ja. telefoon gaat. Ja, dan ja, is die trol die belt weer. We die, trol die die onder je schoenen zat. Nee, die trol. O, dat gaan we ja. volgende week doen. want. Je geun is Willem. Maar oké, vertel even kort waar de pram over ging. Want ik ben de weg kwijt. Arthur, waar ging het over? Het ging over een trol en die heeft de kerk verlaten. En toen heeft ze smart was smart moeten verduren. Uiteindelijk is er Eero geworden in Parijs en later is ze teruggegaan naar het trollendorp uh, en toen is ze uh, gek geworden in de inrichting en, en uiteindelijk is ze verstoten door de trollen en de lap en de Nooren en de finnen en de zweden en de denen en, uh, en, en, en, en de groenlanders. En wij Nederlanders nemen het voor ze op. Ja. Want bij ons ben je anders dus welkom dus, bij de inburgerking. Dus mensen steunt Marie Boy in, in, in haar strijd tegen de gekte. En stort uw geld. Op tegen. die verlaten inrichting op de poolvlakte. Nou dankjewel. Tot de volgende week. Volgende week gaat het over zigeuners. dan hebben we een exclusief interview met de Nederlands grootste zigeuner, Frans Bauer. Frans Bauer! Rop, pop, pop, pop. komt er mee even bij hoor. Oh ja, bijna vergeten. Nog uh, even wat namen noemen: Rob Muns, Arthur van Amerongen, eindredacteur Vincent van Merwijk. En onze Noorse collega Berker Ammoetsen. Nee, de prijsvraag zit er deze week niet in. Uh, nee, volgende week weer. Jong het En uh, mijn naam is tot de volgende week en uh, de, ik hoop dat u genoten heeft van de mooiste uh, documentaire van Europa. Speurenbreed, hekjeblijk, kleurlijk, speuren. Ah! Of je blank bent of zwart, ieder mens met een hart heeft toch recht op een waarde.